Desperado van de Eagles. Heel mooi. Ja, dat is ook muziek waar je iets mee hebt, uh, zei je net, Piet? Um, ja, Desperado van de Eagles. Ja, ja met de Eagles sowieso. Uh, Desperado vind ik mooi, Hotel California natuurlijk, al dat soort, uh, soort muziek. Ik vind het schitterend. Uh -huh. Dat uh, brengt me in gedachten, dat brengt me dat toch, ja, terug naar mijn jeugd. Ik heb een heel fijne juist gehad, dus uh, alles in zijn moeite waard om daar nog eens een keer naar te reizen. En, uh, nou, we hebben over muziek Wat kun je nog meer over, die, over wat, wat jij mooi vindt van muziek? Ja, dat is, dat, dat, dat is heel divers. Ik vind, uh, uh, schrik niet. Uh, ja, Maria Callas vind ik, uh, uh, vind ik ontzettend mooi zingen. Mm -hmm. niet, alle, niet, niet, niet alle stukken, maar wat ik, uh, wat ik van ken, zijn er, zijn, er, zijn er een paar. Onder andere Mamela Morte. Um, ja, heel, heel mooi. Maar um, die, stem, die stem is mooi, dat is een mezzo soprano. Uh, die stem no, vind ik heel doe je mooi. Nou we doen dan een andere keer vooruit, want uh, wij willen ook wel klassiek in het programma hebben. Dus Oké. Okay. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Ja, niet over... dat je daar niet over door mag gaan, hoor, nee. maar uh, even dit terzijde. Ja. ja. Maar zing je zelf ook? Zingen, ja, ik vind ja. maar dat het ik verborgen, niet. verborgen talent is. Ja, dat hou ik ook zo. Dat het ah. verborgen blijft voor iedereen. Verborgen in de badkamer, ja. misschien wel. Ja. Is het, nou ja, nee, nog niet eens, een heeft mijn last van? Nee, oh. nee. Ja. Oh, zo erg. Ja. Nou, nou, nou, ontkomen we er niet aan. We gaan natuurlijk ook een klein beetje over politiek hebben en over muziek hebben we net weer gedaan. Nee. Hoe word je nou uh, zeg maar, geïnteresseerd in politiek en hoe kun je nou kiezen voor een bepaalde partij? Want je kunt het eigenlijk, lijkt mij dan, nooit helemaal eens zijn met alle punten van nee. een politieke partij. Nee, daar ben, ben, ben ik ook best wel met een je eens. Ja, hoe dat je daarin ge, in, in geïnteresseerd raakt. Ik was ja. twaalf toen deze partij opgericht werd. Mm -hmm. um, van thuis uit heb ik, heb ik natuurlijk wel uh, een stukje politiek meegekregen. Mijn moeder die vond de debatten op tv vond ze schitterend. Mm -hmm. Uh, die keek er ook altijd trouw naar als er, als er werkelijk wat uh, te doen was. had er ook een mening over? Uh, mijn vader, socialist in de hart en nieren, Partij van de Arbeid. Uh, was ook hartstikke blij toen uh, zijn zoon, ben ik, <laughs> geboren werd op 1 mei. Dag hmm. van de Arbeid. Nou, kijk. Ja, ja. <laughs> Mooi toeval was dat. Ja. En dan dat D66? Uh, ja, nou ja, die, die partij die heeft mij van het begin af aan heeft die wel, wel, wel, wel getrokken. Ik heb er op school, heb, heb, heb, heb, natuurlijk bij maatschappijleren, hebben we er ook over, over gehad. En mm hij -hmm. ja, ook wel een beetje de idealen die, die deze partij uh, nastreeft. Dus uh, vrij zijn in verbondenheid. Uh, eigenlijk al vanaf het begin van de oprichting, Hans van Mierlo. Mm -hmm. die, uh, dat heeft me altijd wel aangesproken, zonder meer. En op het moment dat ik mocht gaan stemmen, ben ik ook meteen D66 gaan stemmen. En ik heb één keer een uitstapje gemaakt, maar ja, iedereen die uh, ja. Dacht, dat de jeugdzonde toch of niet. Ja. En wat was het uitstapje? Ja, dat was VVD toen. Oh, dat is heel iets anders. Hè? Wel liberaal. Ja, Aha. dat wel. Ja. En, en, en uh, is D 66 sinds hun oprichting ook veranderd? En ik bedoel ook qua misschien qua denken dat ze vroeger dingen zouden willen doen en nou toch bijgeschaafd hebben? Er zijn of? wat accentverschillen geweest. En, uh, we zijn altijd een uh, sociaal-liberale partij geweest. Uh, dat wel, maar accenten werden wel eens verlegd van, van, van het sociale in het begin... naar het liberalisme uh, wat, uh, wat later. En dat begint nu begint dat weer een beetje terug in evenwicht te komen. En, en wat ligt dat aan, die verandering, denkt u? Uh, Tijdsbeeld. ja. Uh, yeah. Ja, de mm -hmm. tijd. Alles wandelt in de tijd, hè, zoals ja. je weet. Misschien een heel moeilijke vraag, maar als jij informateur zou zijn, wat zou je op dit moment doen? <laughs> wat ik op dit moment zou doen, dat is... Uh, <laughs> ja, dat vind ik een hele gemene vraag, want ik heb net uh, gehoord dat uh, de onderhandelingen weer stop zijn gezet. <laughs> met GroenLinks. Dat vind ik heel jammer. Ja, dat, dat, ja. dat sowieso. Als ik informateur zou zijn... Uh, zou je een manier weten om, om het toch nog vlot te trekken, of... Nee, want ik weet niet waarop het geklapt is. Dat durf ik niet te zeggen. Of waarom, waarom dat ze gestopt zijn met, uh, met de overleg. Dus ja, daar, daar kan ik geen ja. invulling aan geven. En maak je je zorgen over hoe het nou verder moet? Uh, een beetje wel, ja. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ik zie direct ook niet zo, uh, zo, zo een, een goed voor de hand liggende uh, coalitie. En, en zou meer. de PVV een optie zijn voor jullie? Uh, Als landelijk z Sowieso een optie om mee te praten. Dat, dat wel. Maar om mee te regeren zeer zeker niet. Mm -hmm. zeker niet. En waar zou je over kunnen praten waar u misschien uh, gelijkgezind zijn? Nou, ongelijkgezind zijn. Ja, dat is toch wel iets. Ik, ik denk niet... dat er heel veel verschillen zit. Ja. D66 <laughs> of PVV. Ja, precies. Wij staan ongeveer 180 graden ten opzichte van elkaar. Mm -hmm. ja. Ja. Ja. Maar wat ik dan wel moet zeggen is: doordat al die gesprekken zijn hè, met al die partijen, uh, de een zegt van: goh, wat duurt dat toch lang en bla bla bla. Het bewijst wel één ding dat elke partij wel heel serieus ja. met hun punten omgaan. Ja, dat ze geen concessies doen vaak. En uh, ja, dat, dat, dat ze niet over één <coughs> nacht ijs gaan. Al duurt dit wel erg lang. Maar goed, het is beter zo, denk ik... als dat het na een dag al klaar is. Nou jongens, dit is het kabinet. Precies. We verwegen wat wel bij elkaar niet er dreiden. Nee, er ja. ja. wordt wel serieus om. Want je moet toch een land gaan regeren. Nou, het is wel heel goed voor dan. de staatskas, hè? Zoals het nu op dit moment is. Zou je dat denken? Ja, dat was opnieuw yeah? dus straks. Uh, ja, er wordt dus... geen geld uitgegeven. Ja, <laughs> ja. En volgens mij zijn de salaris ja. ook iets lager. Trouwens, over salaris gesproken. Hoe denkt D66 of u persoonlijk over het basisinkomen? Nou, wij, denken, wij denken sowieso over het onvoorwaardelijk basisinkomen. hebben Wij als partij hebben, daar, hebben daar geen punt van uh, gemaakt. Waar we wel een punt van hebben gemaakt... is dat in ieder geval iedereen die moet een fatsoenlijk inkomen moet hebben. En um, er zijn wat experimenten uh, gaande... Um, op het gebied van uh, WWB-uitkeringen. En uh, die experimenten die ondersteunt D66 van, uh, van ganse harten. Wij zijn wel benieuwd hoe we dat dingen uitwerken. En um, ik persoonlijk ben... Ja, volledig voorstander van, van, van onvoorwaardelijk basisinkomen. Nee. Um, en waarom? Omdat het ontzettend veel pijn weghaalt bij, uh, bij, bij mensen. Um, omdat het um, kinderen kansen geeft. Hè. We hebben op dit moment... De laatste meting was 420.000 kinderen... die onder de armoedegrens op moeten, op, op moeten gooien. Omdat paar en maar gewoon niet, niet beter kunnen. En, nee. en ja... En dat is, dat, is, dat is heel droevig. Zo ja, Die kinderen, die, die kinderen die zijn ja, bijna verloren voor de toekomst, ja. maar, want die hebben geen, geen perspectief. Ja. Uh, ook dat vinden wij uh, iets uh, waarvan, je, waarvan je zegt, dat moet eigenlijk niet kunnen. Want het moet niet. Uh, jouw toekomst, het moet afhangen van jouw talenten. En mm -hmm. het moet afhangen van, uh, van, van jouw ontwikkelmogelijkheden. Uh, uh, je toekomst die dat kan ook afhangen van, van, van een stuk ongeluk wat je, wat, wat je uh, tegenkomt. Of puur geluk, dat kan. Maar het mag niet afhangen van uh, wie waren je ouders, hoe is je seksuele en aardheid. Ja. Ben je man of ben je vrouw, uh, dat, dat, dat soort zaken. Ja. Dat kan niet. Iedereen die moet gelijke kansen kans krijgen. Yeah. Okay. En wat ga ja. je nou zingen? Ik bedoel, wat, uh, wat, uh, <laughs> wat voor muziek? Wat <laughs> voor muziek vind je nou? We hebben nou klaarstaan uh, Thunderbird. En uh, het liedje One and One Is. Waarom dit one nummer? One and One van Medicine Head. Ja, van Medicine Head. Oh. Ja, maar daar heb ik, daar heb, daar heb ik hele, hele warme gevoelens bij bij dit nummer. Oh is, um, dat, oh, is dat iets anders? Maar goed. Ja? Yeah? Thunderbird? Oh. Ja. Dat is wel het goede. hè? Jawel. Ja? Yeah? Ja, ik, ik heb liever voor niks een bril. Uh, dit mag je niet verkeerd doen, Marcel. Nee, ik weet het. Maar ik doe altijd even iets, uh, iets anders dan okay. anders. Marcel werkt aan de bloepers voor dit programma. Ja, ja, ja, ja. Nou, gaan we, gaan we lekker even iets draaien. Ja. En uh, dat doen we nu dus.